Vijf uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Noord-Korea de aangekondigde derde kernproef heeft uitgevoerd. In het noordoosten van het land is een aardbeving met een kracht van 4,9 op de schaal van Richter geregistreerd. Het epicentrum van de beving is bij de plaats waar Noord-Korea eerder ook atoomproeven heeft gehouden... en de beving was maar een kilometer diep. Dat zou erop duiden dat het geen natuurlijke aardbeving is... Bovendien staat Noord-Korea niet bekend als een regio waar aardbevingen voorkomen. Het Zuid-Koreaanse persbureau Jon Hub meldt dat Noord-Korea gisteren... China en de Verenigde Staten op de hoogte heeft gesteld van de kernproef. Minister Blok heeft gisteravond urenlang overlegd met D66, de ChristenUnie en de SGP... over zijn plannen voor de woningmarkt. Het overleg was vooral verkennend. Vandaag wordt pas echt onderhandeld.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 Volgens een woordvoerder van Bork zijn er geen aanwijzingen... dat er bijvoorbeeld medicamenten in het paardenvlees zitten. Het weer, droog en periode met zon. In het noorden kans op een sneeuwbui. De middagtemperatuur ligt rond het vriespunt. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht met Maarten Haag. Ja. En zoals ik al zei, vlak voor het nieuws, we gaan nog een, een half uurtje lekker muziek luisteren. Maar heb je nou zelf een plaat waarvan je zegt. deze dinsdag 12 februari, die moeten we echt even beginnen met deze plaat? Want nou ja, veel zelfvermenig. Heb je daar een verhaal bij? Heb je daar een, een, goed, een goede reden voor? Bel dan 0800 1121. Laat weten welke plaat het is. En we gaan kijken of we hem voor je kunnen vinden. We gaan er ook voor beginnen met Jim Croce uit 1973. Alweer is hier I Got a Name. Hmm.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 Dream is I'll go with you Moving me down the highway Rolling me down the highway Moving ahead so life won't pass me by Moving me down the highway Rolling me down the highway Moving ahead so life won't pass me by I got a name. Ja, de naam is Jim Croce. Ja. En zo zijn we dit de laatste uur van deze nacht lekker begonnen. Een verzoekje van Roberto. Kom er maar in, ja. Roberto. Jij wilde eigenlijk Lou Reed horen, hè? Ja. Met New York Telephone Conversation. Maar ja. uh, en, en, en, waar, waarom wilde hij die ook weer horen? Om, nou, omdat je hem nooit op de radio hoort. Nee, precies. En, en, en, en raad en, en, is wat, wij zoeken en we kunnen hem niet vinden. Misschien is nee, dat wat het probleem. Het zou dus niet het systeem worden, ik. Nee, dus misschien moeten we hem maar eens in het systeem zetten. Ja. Dan horen we hem nog ja, eens op radio. Hè? Ja, nou, ik, ik, ik zou het ontzettend leuk vinden als je dat zo... Als je dat, zo, uh, als je ja. dat op elkaar zou kunnen krijgen. Well, Reed, toch een grote naam. Toch gek dat we hem niet kunnen vinden. Dan, dan ja. moeten we iets aan doen hier in Hilversum. Maar goed, je nou, hebt gelukkig oh. ook een, een ander verzoek. Ja. En dat is... Uh, uh, uh, uh, uh, wacht, uh, Perfect Day. Ja, per, en, en Perfect Day van Reed, die kunnen we gelukkig wel vinden. Ja, en die staat op hetzelfde album. Ja. Dat uit 1972, geproduceerd, David Bowie. Nou, gelukkig. Ze, ja. de, doen, doen we toch nog een beetje goed hier in Hilversum. Nou, helemaal gaaf. York nu ook is ook wel heel, heel erg kort nummer. Waarom wilde je die eigenlijk horen? Nou, omdat je, omdat je, omdat je, omdat je nooit de radio hoort. Oké, okay. dat past het ook wel ik, een beetje... En het is zo'n lief, schattig liedje. Ja. Maar, maar Just a Perfect Day is natuurlijk helemaal... Uh... Ja, ook. Bij het begin helemaal. van deze dag. Ja. Wat, wat, wat spreken wij over deze dag, dat het een geweldige dag wordt? Eh, uh, nou, zeg eens wat. Nou ja, met dat liedje toch? Ik, ja, ik, ja, ik, ja. Ik zou zeggen, kondig hem zelf maar aan. Nou, Perfect Day van Lou Reed...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 to and then home.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 Perfect Day. Ja, die konden ze we dus wel vinden. En eigenlijk benadering. zijn er we heel veel loriet, hoor hier in Hilversum. Bedrijf misschien niet te vaak, maar uh, het is er wel. Dus blijven aanvragen die platen. En dan hebben we nu aan de lijn. Kom dan maar in. Ja, dag meneer. Ik spreek met meneer Keizer. Meneer Keizer. Ja, wat een ontzettend mooi programma. Nou, dank u en, wel. Verheug me ook straks op de onderwerpen in het buitenland. Ja. Maar waar ik aan moest denken, eh, omdat het ook een lievelingsplaat van mijn moeder was... de eh, Les Humphrey Singers To My Father's House. Ja. Dat is zo'n vrolijk liedje. En dat is eigenlijk, of je nou wel of niet christen bent, dat geeft niet. Maar het is ook een beetje hemel op aarde. Mm. He, dus uh, een, een, een oude gospel die, uh, waar je vrolijk van wordt. Ja, en, uh, nou, je, ja, dat daar, daar heb ik wel zin in. Nou, fijn. Als, als we iets willen op deze dinsdag 12 februari is het een beetje hemel op aarde, toch? Ja, fijn. Voor iedereen, hè? Ja. Goed zo. Nou, ja. kon nog maar aan. Uh, voor, ieder, voor iedereen die luistert, uh, wat, wat, wat blijheid, wat vrolijkheid. En ook een beetje diepgang natuurlijk. Uh, de Les Humphries zingers, To Mijn Vaders House. Mm -hmm. Het is de nacht. Het maakt een nacht. Oh, roaming around my love. Lazy in the sky. Not a care in the world. Birds are passing by. It's an endless day. Time Darius Dante, dat is trouwens de, de bijnaam van een, een hele gewone Hollandse jongen. Darren van Dijk, een Nederlandse muzikant. Goed, Darius Dante, dat klinkt natuurlijk ook gewoon veel lekkerder. Groot gelijk. En daarvoor uh, dus de heerlijke To My Father's House van Let Some Free Singers. We gaan door met My Baby Just Cares For Me. Hier is Nina Simone. Heidhuis Family was dat, met Zo Zometeen na half zes in de Focus op de Wereld gaan we even bellen met Thailand... waar Dick de Koning woont en werkt samen met zijn vrouw. Zij uh, geven bijvoorbeeld allerlei Thaise stellende relatietherapie... en daar bleven ze mooie dingen mee... Bovendien uh, zitten ze daar in verkiezingstijd. Dus even kijken wat het nieuws is daar. En ook uh, ben ik benieuwd hoe het nieuws van de aftredende paus... eigenlijk in een land als Thailand speelt. Datzelfde vraag ik me af uh, voor Afrika. Ik denk dat het daar zeker meer speelt. Want uh, ik geloof dat het grootste christelijke volksdeel... Nou, dat zit geloof ik nog in Zuid-Amerika. Zuid maar ook in Afrika zijn veel christenen. Zeker in het gebied waar Nelis van den Berg uh, woont en werkt. Cameroen. Uh, daar is hij veel. Momenteel is hij in Burkina Faso. En uh, nou, ik ben benieuwd uh, hoe dat nieuws daar is opgepikt. En uh, bovendien uh, ben ik benieuwd naar wat er verder speelt in Afrika. Mali natuurlijk. En uh, de Afrika Cup. Dat soort dingen. Straks in Focus op de Wereld. Maar eerst nog wat muziek. Jamie Cullum, All at Sea. See when no one Can bother me Or guard my roots If only For a day Just me and my thoughts Sailing for away.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 Oh, let's see, Jamie Cullum was dat. Focus op de wereld. Gesprekken met Nederlandse hulpverleners in het buitenland. En vanmorgen in Focus op de wereld praten we met Dick de Koning in Thailand. Goedemorgen, Dick. Goedemorgen. Hoe is het uh, bij, bij jullie, denk ik, alweer ver in de middag, hè? Nog niet. Oh, het nog, nog net morgen. om half twaalf. Oké, okay, ook dinsdag 12 februari voor de Goede orde. Hey, om ja, even ja. te beginnen met de pauze. Uh, die is afgetreden en dat is hier dan groot ja. nieuws. Maar daar in het verre Thailand, ja. wordt het daar ook op gepikt? Het stond vanmorgen ook uh, op de voorpagina van de Bangkok Post. Ja, en, en hoe zijn de ja. reacties daar dan? Nou, de reacties heb ik nog niet gehoord, want ik heb amper naar het nieuws kunnen kijken. Over de pauze. Ik bedoel, we hebben nog, uh, deze hele morgen hard geshout om ja. onze auto in te pakken om te gaan reizen. En uh, ik heb nog niet naar het verdere nieuws kunnen kijken, maar het stond in de krant. Want even voor mijn beeld, hoeveel christenen wonen er in Thailand? Nou, het is ongeveer 0,5 procent. Nou, maar niet heel veel. Veel. Nee. Inclusief de katholieken. Dus, dan, uh, dus het, dan woord, heb je het wordt daar misschien een beetje hetzelfde beleefd... als dat wij hier bijvoorbeeld op de voorpagina zouden hebben... dat de Dalai Lama overlijdt ofzo. Of nou, dan misschien... Zoiets. Ja, een iets beetje afstandelijk in van grote, ja. ja, ja. Oké, okay, ja. en, en uh, uh, dus het staat op de voorpagina... maar met wat voor soort koppen dan? Uh, dat het een beetje een verrassing is dat hij af gaat treden. Ja, ja. Eigenlijk gewoon het, het, ja. al, het algemene verhaal. Vrij neutraal. Het algemene verhaal. Ja. Niks nieuws, ja. Nelis van den Berg in uh, Afrika. Ben je er ook al? Goedemorgen van Maarten. Kijk eens. Het is gelukt in Ouagadougou, Burkina Faso. Toch? Daar zit je? Ja, ja. Niet, niet op mijn normale plek. Klein beetje vertraging op de lijn, maar dat gaat allemaal wel goed komen. Ook voor jou die vraag. De pauze is afgetreden. Hoe, uh, hoe slaat dat nieuws in, daar in Afrika? Nou... Ik heb uh, er nog eigenlijk heel weinig mensen over gehoord op mijn verrassing. Um, maar over het algemeen leeft men in Afrika wel heel erg mee. Uh, en is trouwens toch wel heel belangrijk voor mensen. Dus daar word ik wel heel veel over gepraat. Want daar bij jou in uh, frans Afrika veel meer christenen. Zo'n beetje de helft van de bevolking denk ik? Uh, ja, uh, vaak zelfs meer dan de helft. En uh, een heel groot deel daarvan is katholiek. Ja, ja, dus die zijn zeer betrokken bij, uh, bij dit nieuws. Ja, ik herinner me nog goed dat, uh, dat de pauze ook uh, een keertje naar Cameroen kwam. Nou ja goed, iedereen was uitgelopen om hem te zien. Dat was een enorme happening. Dus uh, ja, want dat betreft is het voor hen toch wel heel erg... Uh, um, ja, op leven zeg. Nou hangt er ook een soort verwachting omheen, denk ik, vanuit Afrika. Bij, de, bij het aantreden van Benedictus werd al uh, gesuggereerd... dat het tijd was voor een paus uit een ander um, uh, werelddeel. Toen werd Afrika ook al genoemd. Nu opnieuw circuleren de namen van uh, bijvoorbeeld Pieter Turksen uit Ghana... en ook Francis Arinza uit Nigeria wordt genoemd. Is dat, is dat een hot item? Ja, nou, ik heb er nog weinig mensen over gesproken, maar dat zou inderdaad een hot item zijn. Uh, er is een heel erg sterk bewustzijn van uh, het gevoel dat, dat Afrika vaak achtergesteld wordt. En het zou een enorme boost zijn als de uh, Afrikaanse bouwstand. dat. Ik denk dat dat effect echt enorm zou zijn. Ja, wat we zeggen is, dat effect zou enorm zijn. Zouden er meer mensen naar de kerk gaan? Hoe bedoel je het effect enorm? Uh, niet per se meer mensen naar de kerk, maar het gevoel van zelfbewustzijn zou enorm toenemen. Heel veel mensen hebben toch altijd het gevoel dat uh, Afrika achtergesteld wordt, dat mensen ons niet moeten. Uh, een beetje in een minderwaardigheidscomplex vanuit het koloniaal verleden. Nou, dat kreeg al een, een, in zekere zin een, een, een, een uh, positieve wending toen Obama-president werd in Amerika. Zo van, kijk, ja. een, een zwarte, een Afrikaan kan wel wat in de wereld. Ja. Uh, het zou nog enorm veel verder gaan op het moment dat er een, een Afrikaanse paus kwam. Dat, uh, dat zou voor mensen een enorm stuk... Uh, zelf uh, zelfvertrouwen geven, zeg maar. Ja, begrijpelijk. Ander groot nieuws in, uh, in Afrika is natuurlijk de Afrika Cup. Het land waar je nu bent, Burkina Faso, haalde heel verrassend de finale. Uh, de mensen zelf waren denk ik ook wel een beetje verrast uh, in dat land. Ja, helemaal. Uh, men had dat niet verwacht. Uh, natuurlijk was men teleurgesteld uh, toen de finale werd verloren. Zondag. Uh, uh, maar we hebben bijvoorbeeld hier nu uh, twee dagen vakantie gekregen. Iedereen, uh, de president heeft gezegd: jongens, we gaan twee dagen feest vieren. Ja. Want uh, het is zo fantastisch dat we twee zijn geworden. Dat uh, de we niet ja. ongemerkt voorbij laten gaan. Kijk, dus vandaag ja. is uh, net nog gistermiddag, een vrijdag. Ja, dus de tweede plaats wordt gewoon gevierd als een half kampioenschap. En terecht. Absoluut. Ja, dat uh, mogen wij in Nederland eigenlijk ook wel. Uh, Bedenken, want wij werden natuurlijk een paar jaar geleden tweede op het WK. Maar dan is het toch uiteindelijk uh, ja, net niet en zo. Maar het is gewoon een hele goede prestatie. Zeker voor Burkina Faso. Gefeliciteerd wat dat betreft. Uh, terug naar Thailand, Dick de Koning. Um, ja. Bij jullie, wat is het lokale nieuws? Lokale nieuws: um, een beetje spanning, nou niet een beetje. Veel spanning in het zuiden op dit moment, waar weer veel te veel mensen worden gedood per dag. Ja. Yeah. Uh, gisteren waren er uh, ook weer zeven of acht mensen die zijn overleden vanwege bomaanslagen. Mm. Dat is groot nieuws en uh, daar moet wat aan gebeuren, maar men weet niet hoe men het moet aanpakken. Wie, wie zijn de daders? Er is een uh, de strijd, de strijd tussen de uh, moslims en boeddhisten in het zuiden. Aha. Ja. En dat zijn mensen die eigenlijk liever een moslimstaatje willen hebben in het zuiden, een zelfstandige staat. Mm. Maar dat gaat, dat gaat niet, uh, want ze zijn, zitten tussen Maleisië en Thailand in. En uh, geen van beide landen wil daaraan toegeven. Ja. E explosief land, Thailand? Nee, Thailand op zich niet zo explosief. Nee, maar de, waarschijnlijk zijn de moslims wat heftiger in het zuiden. Uh, maar de, de boeddhisten zijn heel vredelievend. Nou, zat, ik zelf... Het algemeen, nou, ja. Ja. Nou, zat ik zelf een beetje te, te googelen op Thailand. Wat voor nieuws daar speelt vanuit een Nederlands perspectief. En ik kom daar dan toch wel. Erg vaak berichten tegen Nederlander dood aangetroffen in zee. Waarschijnlijk vermoord. Ander verhaal, Nederlander aangehouden uh, voor het organiseren van partnerruil. Uh, ja, dat uh, klopt en, ook. En, en, en hier, dat, dat zijn van de berichten dat, je, dat jij bent daar bezig uh, met uh, huwelijkstherapie geven aan, aan mensen. Relatietherapie. Maar Nederlanders ja. staan denk ik uh, in Thailand niet echt bekend als mensen die het zo nauw nemen met de zeden en zo. Dat ja, klopt, ja. Er komen ook vele Nederlanders voor uh, een naar Thailand. sekstourisme dus zeg maar. Ja, zeg uh, dat maar gewoon. Noem Maar bij zijn naam. Ja. Precies, Dat ja. gebeurt ook heel veel. Dus ja, de Nederlanders hebben wat dat betreft niet de beste naam. Maar heb jij daar als Nederlander last van? Uh, nee, daar heb ik weinig last van. Want wij, heb, wij doen counseling en wij zien mensen in ons kantoor. En uh, die mensen hebben problemen, maar... Het zijn vaak geen Nederlanders in de eerste instantie, uh, soms mm. ook wel. Uh, maar het zijn mensen uit allerlei geledingen van de maatschappij thuis, uh, zowel als internationale mensen. Ja. En dus ja, we zien daar niet zoveel van, behalve dat er wel overspel is. En uh, dat mensen ervan doorgaan met een secretaresse en dergelijke, dat komt wel veel voor helaas. Ja. Nog meer nieuws uit Thailand is dat er volgens mij verkiezingen voor de deur staan... Wat voor verkiezingen ja, zijn er precies? Verkiezingen voor de gouverneur of de, de burgemeester van Bangkok. Aha, en dat is een belangrijke verkiezing? Dat is een belangrijke verkiezing, ja. Want het gebeurt ook eens in de vier jaar dat die persoon moet worden vervangen. En dat, het schijnt ook heel veel met politiek te maken te hebben. Ik weet niet precies hoe de vork in de steel zit... maar er, er wordt heel veel over de politiek gesproken in deze, ja. uh, in deze want, tijd. Want is die gouverneur een belangrijke figuur in de Thaise uh, politiek? Uh, ja, hij werkt samen met de regering aan allerlei grote projecten, uh, onder andere de uitbreiding van de Skytrain, de, de monorail die in Bangkok uh, steeds meer wordt uitgebreid en een, een spoorwegennet die wordt verbeterd en dat soort dingen. Hij werkt ja. heel nauw samen met de regering ja. en ja, blijkbaar is dat uh, ja, nogal gevoelig. Maar de in inzet, de inzet van de verkiezingen is, is eigenlijk heel praktisch dan? Het gaat om, om wegen, de rails en dergelijke dingen. Ja, het gaat vaak om hele praktische dingen, ja. Maar de, u zegt er is er veel corruptie ook? Dat, ook dat speelt een rol. Ik kan de, niet de vinger op leggen, maar de, ook dat speelt een rol... helaas ja. in heel veel van dat soort uh, uh, rollen. En, Want, dat, uh, en dat geeft dan in de, de verkiezingstijd wordt, veel onrust? Dat geeft meer onrust, ja. ja, ja. Begrijpelijk. Oké, okay. uh, even terug naar uh, Nelis van den Berg in Cameroen. Jij, uh, ik moet jou feliciteren, want jij hebt een nieuwe baan gekregen... bij, uh, bij jouw baas, Wycliffe Bijbelvertalers. Daar ben jij directeur Franstalig Afrika geworden. Gefeliciteerd. Oh, dankjewel. Ik weet niet ben gefeliciteerd dat het goede woord is. Maar, ja, natuurlijk wel. Dat is toch mooi? Ja, ja. Leuke verantwoordelijkheid. Ja, want jij was voorheen uh, was je verantwoordelijk voor het project in, in Cameroen, Nu dus voor heel frans Afrika. Wat doe je nou eigenlijk uh, daar? Als Wiklift Bijbelvertalers, jullie vertalen bijbels. Maar hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? En hoeveel, of, of wat voor talen heb je dan eigenlijk? Uh, nou goed, de naam Wiklift Bijbelvertalers is niet helemaal beladingdekkend. Want er, is, er gebeurt zo ontzettend veel meer... Uh, het is alles wat te maken heeft met het uh, mensen helpen bij het gebruik van hun eigen taal. En de Bijbelstalen is daar een belangrijk onderdeel van. Mm -hmm. Maar het heeft ook te maken met het onderwijs in de lokale taal. Uh, helpen uh, te krijgen zodat de Bijbel ook gelezen kan worden. Uh, het is uh, taalonderzoek doen, het, uh, lokale verhalen op schrift stellen. Uh, een taal ook uh, zeg maar een alfabet geven. Dus, dus ik kan heel veel bij kijken. Okay. En mijn rol op zo'n moment is, omdat je verder van hetzelfde afstaat als soort van uh, manager, is mensen te helpen, uh, organisaties uh, in de verschillende landen te helpen om hun uh, uh, partnerships op orde te krijgen, uh, structuren te behoedigen en in te helpen op het moment dat er een crisis is, zoals op dit moment in Mali. Ja, daar is een, een, een crisis, je bedoelt een oorlog. Maar wat, wat voor hulp is er op dat moment van een bijbelvertaler, een directeur van zuid Afrika nodig? Uh, nou, het probleem is dat de bijbelvertalers zelf niet kunnen blijven waar ze zitten. Dus die zijn Aha. allemaal uh, tijdelijk, nou, tenminste de, de buitenlanders, uh, naar uh, Waganduku gekomen. En dat is een van de redenen dat ik nu hier ben dus. Aha. Juist, daar zijn ze naartoe uitgeweken. Hey, en, um, maar je ja, vertelt dus, de, de, ze doen aan taalontwikkelingen... moet ik dat zo zien, is het allemaal eigenlijk voortgekomen uit... dat je in eerste instantie probeert een bijbel te vertalen in een taal... dat je vervolgens erachter komt dat die taal eigenlijk helemaal niet gealfabetiseerd is... of eigenlijk helemaal geen structuur uh, op schrift heeft... en dat je dan eigenlijk samen met die mensen gaat uitzoeken... Hey, hoe zit die taal nou eigenlijk in elkaar en dat daaruit al dat andere voortvloeit? Ja, zoals ik kunnen zeggen, uh, in ieder geval historisch is het toegegaan dat we uh, inderdaad uh, proberen te staan en, en, en als organisatie steeds meer zagen dat je taalstructuur er eerst door moet hebben voordat je dat kan doen. Dat ja. er een alfabet moet zijn voordat je überhaupt iets kan schrijven uh, enzovoort. En al werkend wil je ook mensen helpen om die talen verder te gebruiken op het moment dat je hem kan schrijven dan willen mensen ook hun lokale verhalen opschrijven. Dus inderdaad, dat, dat breidt zich steeds verder uit. Ja, oké. Okay. Leuk om daar eens een beetje inzicht in te krijgen... in hoe, hoe dat dan werkt. Um, Dick de Koning, in Thailand. Waar zijn jullie eigenlijk de afgelopen ja. maanden druk mee geweest? We zijn heel druk geweest met het oprichten van een stichting. Uh, de stichting heet um, LEAF, oftewel Life Encounter Asia Foundation. Ja. En daar willen we... Uh, heel graag mensen verder mee helpen, onder andere door Encounter Weekenden. Dat zijn huwelijksweekenden en voor single singles uh, weekenden te organiseren. Mm -hmm. En daarnaast willen we ontwikkelingswerk gaan ondersteunen in het platteland, of het platteland voornamelijk okay. boeren en, en arme families verder helpen. En, en vanuit? Door middel van? Door middel van... Microfinancing of okay. micro. Microkredieten, mik ja, ja, precies. Je, je wordt gesuffleerd door je vrouw, geloof ik of niet. Die hoorde ik op de achtergrond B praten. Ja, die, die ja. dat is ja, hartstikke mooi. Hey, um, uh, waarom landbouw ook? Landbouw, omdat we ook een aantal mensen contacten hebben al jaren. die in die regio wonen, in het noorden. en die in Bangkok zijn komen werken om meer geld te kunnen verdienen. maar die eigenlijk thuis best hun land zouden kunnen ontwikkelen. Ja. en dat nu opgepakt hebben. Oké. Okay. En, en, uh, want jullie zijn daar. Uh, jullie zijn meestal gewoon bezig met. Dus inderdaad die relatietherapie en counseling enzovoort. maar hoe is dit dan op je pad ja. gekomen? Nou, eigenlijk was uh, degene die we uh, nu verder helpen, uh, die is bij ons in huis gekomen als 18-jarige, uh, als hulp in de huishouding. Toen we nog met een heleboel kinderen, met onze kinderen in Thailand woonden begonnen in 1996. Mm -hmm. En uh, eigenlijk hebben we sindsdien de contacten aangehouden. Ze heeft zichzelf opgewerkt en is nu uh, onderwijzeres okay. geworden uh, vanwege dat ze haar opleiding heeft gegeven. Uh, Zeg maar kunnen volgen, omdat wij haar daarmee geholpen hebben. Dus heeft ze heeft zich ontwikkeld uh, tot, tot onderwijzeres nu. En ze is ook werkzaam in een vluchtelingenkamp op dit moment. Mm -hmm. uh, en haar man, die is uh, eigenlijk boerenzoon. En die heeft het boerenvak weer opgepakt, agrariën. Juist. En het ontwikkelen van het klant in het noord, noorden, bij Mehong San... Dat ligt ongeveer 900 kilometer naar het noorden. En jullie behulpzaamheid heeft hen weer geïnspireerd om ook anderen te helpen en daar ondersteunen jullie hun weer in? Ja, ja. ja, ja inderdaad. Hun, hun, uh, onze behulpzaamheid helpt hen om hun familie weer in te schakelen met mensen die werkeloos zijn, weer een baan te kunnen te geven. En uh, ja, zo helpen we eigenlijk een hele uitgebreide familie, niet alleen één hm. stel. Ja. ja, mooi. Dus zo kan ontwikkelingswerk ook zijn. Ja, inderdaad. Ja. Heel, heel concreet en uh, een vruchtbaar. Mooi om te horen. Uh, is er nog een, een bijzonder moment of gebeurtenis... dat je zegt van de afgelopen tijd... dat is me bijgebleven dat wil ik vertellen? Uh, ik uh, moet even denken wat ik daarvoor had bedacht. Uh, ja, dat, ik had uh, zelf een stel in de gedachte... die we onlangs voor counseling hebben gehad... Uh, ja. aan, aan buiten, met zijn thuisde vrouw. Ja. En hebben uh, gezien dat ze in een paar weken echt helemaal veranderd zijn in hun gedachten, het patroon ook in elkaar, hoe ze elkaar behandelen, mm hoe -hmm. ze dus met elkaar omgaan. We hebben een gesprek gehad met hun kinderen om te kijken hoe kunnen die beter uh, leren omgaan met hun stiefvader. Okay. En ja, eigenlijk is dat in een paar weken helemaal omgedraaid tot een uh, positief verhaal. Mooi. Terwijl we in het begin zelf heel, uh, heel angstig waren van, nou komt dit wel goed, gaat ja. dit wel lukken. In, in een paar ja, weken dat tijd, klopt. dat is vrij stel, ja. Ja, klopt. Uh, gewoon ze, we hebben ze drie keer gezien en de kinderen één keer. en Eigenlijk was het na die derde keer al heel goed veranderd in hun gedachten te maar Ook in hoe ze met elkaar omgingen, met elkaar praten. Ja. En ja, eigenlijk, en het is heel bemoedigend om dat te zien. Bijzonder, ja. En meer van dat op het programma? Uh, ja, dat blijft. Dat blijft komen. En een ander ding wat op het programma staat binnenkort is een benefietconcert voor onze stichting. Dat gaat bij de Nederlandse ambassade in Bangkok gebeuren mm -hmm. op ma 19 maart. En uh, daar, zijn, daar kijken we naar uit. En er is ook een heleboel werk om dat voor te bereiden. We ja. uh, krijgen sponsors, enkele sponsors uh, die misschien mee gaan doen, misschien de KLM en nog een ander bedrijf. Die uh, gaan sponsoren. En ja, verder zoeken we mensen die naar het concert willen komen. Het is een uh, combinatie van klassiek en jazz. Oké. Okay. Nou, nog ja, even, En ja. daarmee gaan we een fondswerking doen voor onze stichting. Nog zodat je morgen... verder mensen kan helpen in het arme noorden en het noordoosten. Ja. En waar, waar is dat concert, zei je? Het concert is bij de Nederlandse ambassade in Bangkok. Oké. Okay, ja. Nou, voor alle Nederlanders die, uh, die uh, toevallig daar naartoe gaan of daar uh, vandaan luisteren, dat kan natuurlijk ook. Ga vooral uit het concert. Oké, okay, even ja. terug naar, naar Afrika. Naar Ouagadougou. Burkina Faso. Wat komt dat er lekker uit trouwens? Ouagadougou. Ziet er zo ingewikkeld uit. Maar... Ja. Mooie, mooie stadsnaam. De hoofdstad van Burkina Faso. En daar, daar zit toch altijd Nederlands van den Berg. Nederlands, wat, wat gaan jullie de komende tijd doen? Als, eh, Frans, als, ja, als, als medewerker van Wickliffe. Met alle mensen die gevlucht zijn. En daar een toevlucht hebben gezocht. In Burkina Faso. Wat staat op het programma nu? Uh, mijn, mijn taak is de komende dagen uh, daar met hen verder door te werken en dan door naar uh, Ethiopië voor gesprekken met partners. Mm -hmm. um, ja, ik, ik ben dus echt heel erg bezig met hoe ik uh, onze medewerkers in uh, Mali kan helpen om uh, om te gaan met de onzekerheid van wel terug kunnen, niet terug kunnen of alleen maar gedeeltelijk soms in korte periodes. En dat proces van begeleiden van, ook wel een beetje een rouwproces. Want je, je laat mensen achter waar je van houdt, die je, die je steunt in een oorlogssituatie. Ja. Dat is allemaal heel emotioneel. Dus de, ja. die gesprekken die ik gisteren had, dat, ook echt, uh, ja, dat, dat gaf mij een heel stuk betrokkenheid bij onze mensen. Uh, wat zij doormaken als ze door zijn oorlog uh, heen moeten. Dus ja. uh, dat is best wel heftig. Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Um, naast oorlog kennen we Afrika natuurlijk ook altijd van de verhalen over droogte. Ik kwam ook weer een bericht tegen over um, een groot meer, het Tjaatmeer, bij Cameroon. Je vorige standplaats. Ja. Uh, dat is nog maar een tiende van de originele grootte. En dat is, levert grote problemen op. Kun je daar ook iets over vertellen? Wat merken jullie daarvan, droogte? Uh... Daar werk je op zich uh, ook de algemeen heel weinig van. Want uh, kijk, sowieso is het natuurlijk 1500 kilometer bij mij vandaan. En dat meer is inderdaad heel langzaam aan kleiner geworden. En het heeft nog maar een fractie van de groter die het ooit had. Uh, de... Op dit moment is, is droogte bijvoorbeeld niet het probleem. Het, het wisselt ook nou, enorm. Okay. Uh, een paar maanden geleden was het probleem juist overstromingen. En zijn de, in het noorden van Cameroon, in de regio van het meerjaar uh, juist... Er zijn heel veel uh, mensen omgekomen te uh, vernietigd door teveel regen. Ja. En, en dat is de, de onzekerheid waar mensen mee leven. Soms is het van een jaar veel en veel te weinig en raakt als het daar regent, is het veel. Ja. Uh, dus die, die onzekerheid, daar zitten mensen, dat maakt het allemaal heel erg lastig. Ja, ja. En, en wat dat allemaal veroorzaakt aan, aan armoede enzovoort, dat voedt natuurlijk ook weer de conflicten. Ja, dat klopt. Dat is, dat is deel van de, de, de strijd om de, de bronnen en het, uh, de, de, de levensmiddelen, zeg maar. Ja, goed. Um, Ten slotte, het nieuws hier in Nederland. Wat krijgt u dagelijks van mee? Eerst maar even Nelis. Um, ja, ik volg dat een klein beetje via het internet. En op het moment dat zoiets gebeurt als de pauze of. Uh, de, de gesprekken, de grote dingen in Nederland, die, die hoor ik dan wel. Maar ook het algemeen toch heel ver vanaf, doordat je het toch al toch wel hier meemaakt. Ja, maar wat, wat krijg je wel mee? Um, ja, de volpagina nieuws, even kijken van, van wat gebeurt daar. Uh, ik vond het bijvoorbeeld interessant, uh, de, de gesprekken over armoedige ouderen en. Dan moet ik altijd een beetje lachen, want armoedige ouderen, daar denk ik niet echt aan uh, in Nederland. Dat uh, zie ik meer hier in Afrika. Dat heel veel mensen, uh, als ze met pensioen gaan hier bijvoorbeeld, dan, uh, dan houden ze ongeveer 20% van hun inkomen over. Okay. En dan heb je het echt over armoede. Ja, ja. Dat, is, uh, dat is nog iets anders dan armoede hier. Ja, ja niet te vergelijken. Nee. Oké, okay, en, en als, als het gaat om, uh, um, dat, dat mailde je, het nieuws uh, over um, hoe, hoe in Nederland wordt gedacht over uh, ouderen en jongeren. En hoe dat totaal uit elkaar wordt gespeeld. Dat vond ik wel een interessante uh, um, vergelijking die je maakt in de mail uh, in de aanloop naar deze uitzending. Kun je daar iets over vertellen, hoe je daar naar kijkt? Ja, de... Dat idee van een generatieconflict tussen ouderen en jongeren, en dat zie je in Nederland continu met de oudere partijen, ja. dat vind ik heel interessant te zien. Uh, dat is hier totaal ondenkbaar. Ouderen, de, de zorg voor de ouderen, dat is de taak van de jongeren, dat is iets wat algemeen door iedereen aanvaard wordt. En hier spelen de, de lijnen van uh, uh, de, de, de, de kloof tussen mensen speelt zich af tussen verschillende stammen. Ja. tussen uh, generaties. En, en er zijn dus al conflicten... maar dat gaat dus tussen verschillende bevolkingsgroepen. En dat levert enorme spanning op. Maar het idee dat je je ouderen kunt laten zitten... of dat de ouderen zich afzetten tegen de jongeren... dat kan misschien helemaal niet... Nee. nee, dat is gewoon een heel andere belevingswereld. Ja. ja. Oké, okay. dank voor, uh, voor die bijdrage. Nog even kort terug naar Dick de Koning in Thailand. Wat krijg jij eigenlijk mee van nieuws in Nederland? Nou, oud-nieuws... Natuurlijk, het aftreden van de koningin. En, want het is nog maar een week oud, dat nieuws. Maar toch ja. is dat alweer oud nieuws. Het is alweer ingehaald dus, door de pauze. De pauze. <laughs> ja, en de sneeuw die uh, toch weer gevallen is. Ja, die, ja dat klopt. Ja. Maar ook alweer gesmolten en weer gevallen. En nou ja, weer, alweer bijna gesmolten. Weer gevallen, ja. ja, maar dat krijg je wel mee. Leuke dingen. We, we kijken af en toe via uitzending gemist naar het journaal. Dan blijf je een beetje beter op de hoogte. Ja. Hey, en uh, uh, carnaval, daar was, was ik ook wel even benieuwd naar. Daar wil ik even mee afsluiten. Hier, hier in Nederland is vandaag de laatste dag voor carnaval. Wordt dat gevierd in Thailand? Nee, helemaal niet. Nee, dat dacht ik eigenlijk al. Want nee. als je daar maar zo weinig christen hebt, die zullen er wel niet veel mee hebben. En er was natuurlijk uh, een paar dagen geleden een groot hindoeïstisch festival in India. Maar ja, dat, bij jullie wonen vooral boeddhisten, geloof ik, hè? Dus daar zullen ze ook wel niet zoveel ja, mee hebben. Het komt mee, Helemaal niet. Nee. Nee, nee, nee. En in, in, in Cameroen, uh, uh, Burkina Faso, Delis van de Berg, wordt daar uh, carnaval gevierd? Nee, ik heb het er nog nooit gehoord hier. Nee, echt niet? Zoveel katholieken nee. en geen carnaval? Nee. nee. Huh? Bijzonder. Ja, nee, ik, ik, uh, ik heb het nog nooit gezien. Dus uh, ik vind het ook wel uh, grappig. Ik had er nooit aan gedacht. Maar nee, ik heb er nog nooit iets van gehoord hier. In Zuid-Amerika is Onlacht het natuurlijk. Precies. Zuid-Dewrika ook heel veel katholieken. Daar juist wel enorme eh, carnavalsfestijnen. Maar in Afrika niet. Ja, Kennelijk. Ja. Okay. Nou ja, hier, hier vandaag wel. Laatste dag van het carnaval in Nederland. Daar hebben we het eerder in deze nacht uh, uitgebreid over gehad met uh, luisteraars. Ja, wat moet ik dan zeggen? Jullie gaan ook van geen carnaval vieren. Jullie gaan wel een, uh, een mooie dinsdag 12 februari tegemoet. Hoop ik voor jullie. Wat staat er vandaag te gebeuren, Delers? ja, heel veel gesprekken uh, met mensen uh, nadenken over de toekomst. Ondanks dat ze officieel een vrije dag zouden moeten hebben. Omdat uh, mm. ik er ben. Het is geen vrije dag. Dus dat is wel heel jammer. Dat wordt toch een minder leuke dag. Oh. <laughs> ja, die vrije dag van de, van de president. Ja. Die, die alle mensen krijgen vanwege de tweede ja, plaats goed. in Afrika. Cup Nou ja, goed. Een, een, een, een dag uh, lekker socializen met elkaar is toch gezellig. Op, op je vrije dag. Toch? Ja, zo. Zo is het. En Dick, wat ga jij doen vandaag in Thailand? Wij staan, wij staan te trappelen om in de auto te gaan. Want we gaan 600 kilometer rijden om daar ons weekend van Marriage Encounter voor te bereiden. Oké. Okay. Nou, ja. ik zou zeggen, een goede reis dan en een goede, goede Marriage Encounter. We hopen Dankjewel. natuurlijk dat er, dat er weer veel moois mag komen van jullie werk in Thailand. Dick, hartstikke bedankt voor je, voor je bijdrage vanmorgen. En jij ook, Nelis, in, uh, in Burkina Faso. Tot de volgende keer. En heel veel zegen op jullie werk. Zometeen na zes uh, uur het Radio 1 Journaal. Met daarin onder meer aandacht voor uh, uh, de kernproef die Noord-Korea gehouden zou hebben. En uh, daarin komt ook het vastlopen van het overleg uh, uh, van de woningmarkt... Dat komt, uh, komt ook terug. Minister Blok heeft geprobeerd met SGP, ChristenUnie en D66... maar het schiet allemaal nog niet zo heel erg op. En Mark Robin Visser die is bij parochie De Goede Herder in Hengelo... om daar eens te peilen hoe de parochianen reageren op het vertrek van hun paus. Benedictus XVI, alias Jozef Raadsinger. Dat is zo dus allemaal in het Radio 1 Ochtendjournaal. Maar nu eerst het nieuws van 6 uur.